7 uur. Marnix met het NOS-journaal. Het kabinet wil vanaf volgende week vrijdag weer vergunningen gaan afgeven voor grote bouwprojecten. De afgelopen tijd lag dat stil vanwege de stikstofcrisis. Voor het afgeven van een vergunning moet worden aangetoond dat maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te beperken of te compenseren. Het kabinet trekt honderden miljoenen uit om de stikstofschade terug te dringen. Er worden onder meer klimaatbossen geplant, er komt een uitkoopregeling voor boeren... en bij kwetsbare natuurgebieden gaat de maximumsnelheid omlaag. Uit de pompenkliniek in Nijmegen is vanmiddag een tbser ontsnapt. De man ging er vandoor tijdens een begeleid verlof, meldt Omroep Gelderland. Hoe hij kon ontsnappen is niet bekend. De politie roept mensen op om de man niet zelf te benaderen. Vorige maand ontsnapte ook al een tbser uit de pompenkliniek, een veroordeelde kindermisbruiker. Een dag later werd hij weer aangehouden. Mensen met een chronische aandoening hoeven vanaf volgend jaar niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat ze ziek zijn. Een eenmalige diagnose is straks voldoende, heeft het kabinet afgesproken met zorgverzekeraars. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil zo overbodige administratie tegengaan. Hij noemt het om gek van te worden dat sommige mensen steeds weer moeten aantonen dat ze blind zijn of een beperking hebben. Zes voormalig centraal bankiers maken zich zorgen over het beleid van de Europese Centrale Bank. Een van hen is oud-president van de Nederlandse Bank, Noud Welling. In een brief noemen de bankiers het beleid schadelijk, onder meer vanwege het opkoopprogramma van obligaties. Ook zeggen ze dat de ECB het inflatiedoel precies onder de 2% houdt... en dat brengt volgens hen grote risico's met zich mee. Eerder was huidig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, ook al kritisch over het beleid van de ECB...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 That town. You know we get it down. Such a things have like to break it down. You're my skull and soul, be the flower. Let the earth be the land. Coming down, you give me power. You're gonna be this with the hour. Kissing never was sour. Should be marry in the avatar? You're my world wonder. Literary blunder. Kiss, we call you. Big, Big time, bad.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 You also be, be careful what you do. Don't go around breaking girls' hearts. And I'm also I'm be careful who you to love. be